Er is op te zien hoe stervende slachtoffers, onder wie kinderen, in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens het Witte Huis zijn de schokkende beelden geverifieerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten. De symptomen die de slachtoffers hebben zouden wijzen op het gebruik van het gif sarin. De beelden bewijzen niet wie er achter de aanval zit. President Obama geeft morgen aan de zes grote Amerikaanse televisiestations een interview over het militair ingrijpen in Syrië. De interviews worden 's middags opgenomen en 's avonds uitgezonden.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 Tokio krijgt de Spelen voor de tweede keer. 1964 was de Japanse hoofdstad ook al gastheer... van het grootste sportevenement ter wereld. En daarmee is Tokio de vierde stad in de Olympische geschiedenis... die de Spelen voor de tweede keer krijgt. Athene, Parijs en Los Angeles gingen de Japanse hoofdstad voor. Londen is de enige stad die de Spelen drie keer heeft georganiseerd. In Londen zijn meer dan 160 mensen opgepakt... bij een protestmars tegen de islam en bij een tegendemonstratie. Toch verliep de avond volgens de politie relatief rustig. De anti-immigratiebeweging English Defence League had onder strikte voorwaarden toestemming gekregen om te demonstreren in de buurt van een wijk met veel moslims. Tower Hamlets, een grote groep antifascisten, wilde die protestmars verstoren. De politie had 3000 agenten ingezet om te voorkomen dat de groepen demonstranten slaags raakten. Zo'n 150 antifascisten werden opgepakt toen ze toch probeerden in de buurt van de 500 leden van de EDL te komen. 14 leden van de EDL werden opgepakt voor wapen- of vuurwerkbezit en gewelddadig gedrag. De spanning rond de moslimgemeenschap in Londen is toegenomen sinds de moord in mei op soldaat Lee Rigby door een extremistische moslim. In een loods bij het bezoekerscentrum Veluwezoom in Reden heeft een uitslaande brand gewoed. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bezoekerscentrum zelf. In de houten lood stond materieel voor de verhuur zoals fietsen en elektrische scooters. De oorzaak van de brand in Reden is nog onduidelijk. Bij een ongeluk op een boerderij in het Friese Pijn... zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Een jongen van negen en een meisje van acht. Volgens de politie raakten de twee gewond door een shovel. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wie de shovel bestuurde. Een van de kinderen werd met een trauma-helikopter... naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het andere kind ligt in een ziekenhuis in Leeuwarden. Het weer, vooral in het noordoosten en in het oosten, kans op veel regen. In het westen en zuidwesten overwegend droog. En af en toe zon, middagtemperatuur 16 tot 19 graden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 Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast vanochtend is Benedict Tisse. Zij woont in Abdij Koningsoord in de omgeving van Arnhem... en leidt al twintig jaar een gemeenschap van zo dertig vrouwen. En het is bijzonder dat er in haar klooster nog steeds nieuwe vrouwen intreden, zo af en toe. En dat het gloednieuw is. Het is namelijk gebouwd in 2008. En tussen nu en acht uur probeer ik erachter te komen... wat het geheim is van dat klooster en van Benedict Tisse zelf. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou u op dit moment doen als u nu thuis zou zijn in de Abdij? Um, vijf over zeven is het nu vijf over zeven ik zou nog wat werken aan mijn uh, kapittel en uh, ik heb net ontbeten ja. en om half acht uh, begint de laude ja. en u bent al vroeger opgestaan dan hè ja, ja ik ben uh, even over vier opgestaan om half vijf is de nachtwaken dus ik ben tot het laatste staartje gebleven en toen ben ik eerder weggegaan om ja. op tijd hier te zijn en wat is het kapittel een kapitel is een soort uh, conferentie, een geestelijk woordje, dat, uh, dat ik iedere week aan de communiteit geef. Ja. En uh, ook uh, ja, mededelingen voor wat er in de week gaat gebeuren of wat er de afgelopen week is uh, geweest. Ja, en dat doet u altijd op zondagochtend? Dat doe ik altijd op zondagochtend. Behalve ja. dan vandaag? Vandaag doe ik het vanavond. Okay, is het opgeschoven? <laughs> yes. U zegt, ik sta op iets over vieren. Doet u dat elke dag? Dat doe ik elke dag, behalve één dag in de week. Dan slaap ik uit tot half zes. Zo. <laughs> dat is heftig. <laughs> ja. en, en denkt u nooit als de wekker gaat... Nou, nu niet hoor. Nu draai ik me liever toch nog even om. Of is dat zo al ingesleten dat u dat... Uh... Nee, dat is zo ingesleten dat, uh, ja, dat ik dat zelden of nooit heb. Als dat zo is, dan moet ik uh, kijken van waarom ben ik zo moe. Maar soms voel ik me beter als ik vroeg ben opgestaan... dan als ik die uitslaapdag heb gehad. Ja. Het, is, uh, ja, het is een ritme dat na toch enkele jaren pas je eigen wordt. Ja, want ik ben wel eens een week bij u in het klooster... maar dan ben ik er nog niet aan gewend. Nee, nee. <laughs> maar dat kost meer tijd, Dat u. kost echt veel tijd, ja, ja. Ja. ja. U bent over het algemeen in de abdij... U vertelde ja. mij net voor de uitzending dat één, één week per jaar... de zusters wel eens naar een ander klooster gaan. Of, of, maar over het algemeen woont u daar. Ja. Uh, vandaag bent u even naar buiten gekomen ja. om, uh, om met mij te praten. Waarom? Waarom? Omdat ik deze vraag toch uh, een belangrijke vraag vond. Uh, het is niet zo dat wij uh, opgesloten willen leven... en niks met de buitenwereld te maken willen hebben... Maar we voelen ons zeer verbonden met de buitenwereld. En uh, ja, af en toe moet je daar ook een teken van geven. Hm. Dus af en toe moet je komen uitleggen wat, wat, wat, wat u nou doet in, dat, in, in die abdij in dat klooster. Ja. Ja, als er vraag naar is wel, ja. Ja, dan ja. nou komt u. Ja. U zei net, wij leven niet afgesloten van de wereld. Dan werd er gisteren, uh, had paus Franciscus opgeroepen... tot een dag van, uh, van gebed en vasten voor Syrië. Wat heeft u daar in het klooster van, uh, van meegekregen en aangedaan? Nou, we hebben inderdaad gevast. Een uh, soberder ontbijt. Uh, we hebben het middagmaal soep en brood. En, uh, en ook s'avonds uh, soberder dan anders. Dus geen fruit en uh, minder keuze. En verder hebben we um, om zeven uur een gezamenlijk gebed gedaan in de kerk. Met uitstelling van het heilig sacrament. Um, en voor degene die dat wilde, nog een extra rozenkrant samen gebeden. Wat we anders normaal niet doen. Nee. En uh, ja, dus ook de gebeden tijdens de gebedsdiensten uh, zijn ook aangepast geweest op ja. dit uh, thema. Ja, en Syrië was u vast al niet ontgaan. Kan ik me zo voorstellen? Nee, zeker niet. We hebben zelf in uh, onze orde heeft een kleine communiteit daar van vier zusters. Wat natuurlijk ook een uh, speciale betrokkenheid geeft. Maar wij leven echt met Syrië mee. Ja, goed. Nou, zo meteen praten wij verder over waarom het zo populair is om een retraite te doen in een klooster. Now time to wake up And here we can stand together Against the race, against the faith Against the rate of your money Starring now compassion time to pray You wanna love, I will give you it Just stick to the hands the man next to you Travis Cold met Live in a Day. U luistert naar Dit is de zondag. En mijn gast vanochtend is zuster Benedict Tissen, abdis van het Trappistinnenklooster Koningsoord in de omgeving van Arnhem. En daar wordt zeven keer per dag worden de getijden gezongen. Ja, de sfeer van stilte en gezang. Uh, daar is een toenemende belangstelling voor. Kloosters uh, hebben het druk. Onder andere vanwege de EO-serie op zoek naar God. Maar ook omdat er breed in de samenleving behoefte is aan stilte en bezinning. Wat zoekt men in uw klooster? In de abdij. Ja, wat zoekt men in ons klooster? Um, men zoekt in de eerste plaats um, afstand van de, de drukte van het gewone leven. Um, stilte. Maar ook... Um, men weet zich gedragen door onze gemeenschap. Uh, men komt naar de gebedsdiensten. Uh, ja, de sfeer van de abdij, dat, uh, dat brengt naar binnen toe. En dat mensen toch weer bij... Uh, de kern komen van, ja, waar, waar doe ik het eigenlijk voor? Waar leef ik eigenlijk voor? Mm het -hmm. is natuurlijk verschillend tussen de een van de ander. Ik denk dat u zelf uh, van de andere kant het kunt uh, zeggen. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat klopt, dat <laughs> klopt. Ik, ik, ik, inderdaad, ik, heb, ik ervaar de, de rust en de stilte om, om inderdaad meer gericht te zijn op God... makkelijker dan buiten, buiten in de drukte. En inderdaad de aanwezigheid van de zusters... als een soort constante lofzang waar je je dan als gast kan invoegen. Ja. Dat, is, dat is voor mij uh, inderdaad uh, de reden om uh, naar, naar de abdij toe te gaan. Is er, maar geldt dat voor iedereen die daar komt, denkt u? Um, dat, is, dat is heel divers. Er zijn mensen die bijna nooit in de kerk komen, en dan wel. En uh, ja, sommigen die hebben godsdienstige motieven, anderen gewoon puur uh, relax. En eh, allebei er voor zorg voor dragen dat men niet voor vakantie komt. Want je moet natuurlijk wel een bepaalde sfeer kunnen handhaven in het gastenhuis. Mm -hmm. Zodat er ook harmonie is onder de gasten. Dat ze ook vinden waar ze voor komen. Want als mensen voor vakantie komen, ontstaat er een andere sfeer... dan wanneer mensen op zoek zijn naar God en naar stilte. Ja, ja? ja dat is een andere gerichtheid. Mm. En een andere, andere sfeer, ja, inderdaad. Dus eh, de sfeer is toch meer in Ingetogen en naar binnen, dat men bezig is met, eh, ja, ja, waar leef ik voor? Wat is er belangrijk in mijn leven? Zonder dat dat direct expliciet bewust is, maar toch, en daardoor krijg je ook een rustige sfeer waarin eh, ja, de ruimte van de ander wordt gerespecteerd. En wat doet het met u als communiteit? Uh, want dat gastenhuis is heel druk bezet. Ja. Als je wil komen moet je dat toch wel een paar maanden van tevoren uh, met, de, met de gastenzuster uh, afspreken. Want er is eigenlijk altijd is, is er iemand. Maar tegelijkertijd wilt u rust en stilte en contemplatie als zusters. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat samen? Ja, er zijn heel veel beelden over rust en contemplatie van stilte. En dat is het dan. Maar die stilte is voor ons ook een confrontatie met de hele onrustige binnenwereld van onszelf. En dat is een spiegel. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat mensen in de wereld ook beleven. En het heeft een andere vorm, maar in de grond is het wel hetzelfde. Het gasthuis is wel eh, in zekere zin afgescheiden van de communiteit. Dus het heeft een eigen ruimte. Men eet ook eh, in eigen eetzaal, dus niet bij ons. En eh, ja, we moeten ook wel kijken dat de gastenzusters voldoende eh, aan hun trekken komen. Wat hun eigen behoefte aan stilte en... Eh, uh, en lezing en gebed. Ja, uh, ja. Maar zegt u nou eigenlijk... wij zijn van onszelf al zo onrustig... dat het niet zoveel uitmaakt dat er gasten zijn? <laughs> of, of hoor ik u dan verkeerd? Ja, wat is contemplatie? En waar gaat het om in christelijke contemplatie? Het is eigenlijk de confrontatie met jezelf. Um, we zitten vaak in ons hoofd. Uh, we redeneren, we zijn bezig met... hoe moet het nu, want ja... Het kloosterleven of zo'n abdijleven is eigenlijk een wereld op zichzelf, in het klein. En er gebeuren allerlei dingen die ook in de grote wereld gebeuren. Aan conflicten, aan ziekten, aan overleg, aan, uh, aan feesten, aan vreugde. Um, ja, het, het klinkt heel raar, maar we hebben eigenlijk een heel druk leven. Oh ja, <laughs> en ik dacht nou net, u gaat daar rustig in die abdij zitten en u kunt de hele dag bidden en zingen en dat is het dan wel zo. Maar zo is het nee, dus niet. Nee, zo is het absoluut niet. De dag is al onderbroken door zeven keer uh, naar de kerk te gaan. Waardoor je niet langere tijd aan iets bepaald kunt werken. Het is ook ja, om je uit handen te geven. En om af te dalen in heel die binnenwereld van emoties, van beelden, van... Um, dat is ook iets wat, wat eh, als men intreedt enorm naar boven komt. Dingen van vroeger waarvan je denkt ik heb er lang voor werkt. Dat komt allemaal weer terug. Eh, je wordt geconfronteerd met, met zusters die allemaal echt heel anders zijn dan jezelf. Ik heb dat zelf ervaren. Ja, eh, Voordat ik intrad, ben je toch in een bepaald milieu. Dat onbewust kies je toch ongeveer dezelfde mentaliteit, dezelfde terwijl in het klooster heb ik me enorm onbeschermd gevoeld, want uh, het zijn uh, de zusters zijn van allerlei uh, generaties. We zijn met van 33 tot 94 in het klooster. Uh -huh. um, andere verschil in, in intellectuele gaven, in uh, uh, praktische gaven, in uh, ja ook denkenachtergrond, milieu. En uh, ja, ik. Ik heb er heel erg aan moeten wennen om daar een weg in te vinden. Oh. Plus dan de confrontatie met mezelf. Dat ik uh, toch ontdekte dat ik ja, veel agressiever en veel bozer u? was dan ik ooit gedacht had. Oh. U, u komt heel, heel, heel uh, rustig en, en in het geheel niet agressief over, moet ik zeggen hoor. Nee, maar dat zit wel in mij. Ah ja. En dat ontdekt u daar. Als ik u zo beluister, dan klinkt het wel alsof het leven in het klooster veel, veel, veel heftiger is dan daarbuiten. Dat is zo. Ja? Je kunt het veel minder ontlopen. Um, daarbuiten kan ik nog zeggen van... nou, ik heb even geen zin. Uh, of ik ga naar, uh, naar een film of naar muziek. Of ik ga dit of dat doen. Terwijl je uh, dag en nacht bij elkaar bent in het klooster. Je kunt elkaar niet ontlopen. En je kunt elkaar niet ontlopen en de conflicten ook niet. Daar kun je wel een beetje ruimte in vinden. En je kunt ook in jezelf je daar wel wat voor afsluiten. En soms is dat ook heel gezond. Maar dat kun je niet blijven doen. Je moet er iets mee. Ja. Hebben die, al die mensen die in dat gastenhuis bij u langskomen... dit eigenlijk wel in de gaten? Of hebben die een heel ander beeld van, van het leven in zo'n abdij... wat eigenlijk helemaal niks met de werkelijkheid te maken heeft? Ze hebben een totaal ander beeld meestal. Dus als er groepen zijn en uh, ze vragen een, uh, ja, een kleine introductie... in wat doen jullie nou eigenlijk en wie zijn jullie? Of uh, ja, men vraagt een gesprek met een zuster... omdat men in moeilijkheden zit of wat dan ook. En ze vragen naar ons leven en dan zeggen ze... Goh, dat had ik nog nooit gedacht. maar jullie kunnen ons ook begrijpen... Uh, jullie weten waar ik over spreek als ik over moeilijkheden spreek. Hmm. Terwijl men vaak toch denkt dat we een beetje wereldvreemd zijn. Ja, maar, dat valt wel mee. Dat valt tegen. <laughs> dat valt of mee. mee. Het is maar net hoe je het bekijkt ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Is dat anders dan vroeger? Dan toen u intrad bijvoorbeeld? Uh, dat is helemaal niet anders, want we zijn mensen en we blijven mensen. Maar uh, de vormen en de, hoe men ermee omging, dat is wel wezenlijk anders. Hmm. Dus vroeger was er een sterke uh, nadruk op stilzwijgen. Dus men sprak elkaar helemaal niet. Uh, men sprak zelfs met de handen als men iets uh, ja, praktisch wilde vragen en dergelijke. Heeft u dat zelf nog meegemaakt? Nee, dat heb ik gelukkig niet meer meegemaakt. U werd gelukkig? Uh, ja, ik denk dat, dat dat is van een cultuur... Um, die cultuuromslag denk ik niet dat ik gemaakt zou hebben. Dat is te groot. Dat was te groot. Ik ben ingetreden in 1977, dus na het concilie. Terwijl de grote ja, uiterlijke aanpassingen al gedaan waren. En, eh, maar ja, om echt te communiceren. Want de, de stilte: het gaat nooit om absoluut stilte of stilte alleen. Maar het gaat om de spanningsboog, stilte. En spreken waar het op aankomt, wat er toe doet. Mm -hmm. En het is in de stilte dat je uitzuivert eh, het gebabbel. Maar het is in het spreken eh, dat het erop aankomt dat je werkelijk dialogeert. En werkelijk openstaat voor het anders zijn van de ander. Maar ook voor wat, waar het je echt om gaat. Mm. En het lijkt heel raar. Natuurlijk willen we daar allemaal naartoe van... waar gaat het mij nou om en wat, waar komt het nu op aan in mijn leven? Wat wil ik, wat wil ik vormgeven? En toch is het zo moeilijk om daar iedere keer weer bij te komen. Zelfs voor u? Oh ja, oh ja. Toch die neiging om dingen te gaan doen, om dingen te lezen... om het buiten me te zoeken en eh, om stil te blijven staan. En daar is de structuur van ons leven dus wel opgericht. Dat er ook ja, verplichte meditatietijden zijn. Ja, en dan gebeuren er dingen. Maar die meditatie is ook, dat doe je niet... Dat doe je niet? Je gaat, je gaat toch zitten en, en stil zijn? Of, of dat bedoelt u niet? Ja, maar je gaat niet um, die meditatie invullen. Of het moet een, een doel hebben. of het, ja, het is je uit handen geven, los, loslaten. En dan gebeurt er iets wat je niet in de hand hebt. En dat is, ja, dat is een contemplatieve houding. Want ja, ook in het gewone leven gebeuren er vaak dingen... die je niet in de hand hebt ziekte, eh, ongeluk, eh, ja, dat er iets misgaat in de liefde... of in een relatie of wat dan ook. En om dan ja, door te zakken naar ja, wat heeft mij dat te zeggen... in plaats van ja, krampachtig toch te proberen om het weer goed te krijgen... of om het uit de weg te krijgen, om bij je eigen pijn te komen. En die pijn is vaak niet de pijn van het moment... Maar het is vaak ook de pijn die we in onze kindertijd hebben opgelopen. En bewust stelt u zich daar twee keer per dag voor open. Ja, dat probeer ik. Ja, En u bent niet masochistisch ingesteld? Nee, hopelijk niet. <laughs> Want het is, ook een hele, het is wel heel wat om dat iedere keer weer aan te gaan. Dat is ook zo. Van de andere kant is er ook wel een trek naar. Maar het, het blijft een opgave het hele leven lang... Um, op een gegeven moment krijg je toch weer een routine en denk je, oh, het gaat eigenlijk best wel goed. En uh, maar het moet blijven schuren, het moet blijven wrijven. Want uh, de lagen, het afdalen in onszelf, ja, daar komt ook geen einde aan. En dat zouden we wel graag willen. Ja, want u, Van, zelfs, u kunt niet zo, nergens aan zoveel jaar, uh, ik heb het nu wel bereikt. Nee, absoluut niet. Het wordt zelfs erger. Ik denk iedere dag, jeetje, ik wou dat ik opnieuw kon beginnen... want ik heb er tot nog toe niet zoveel van gebrouwen. Zie, dat meet u zin, hè? Ja, en dat komt, denk ik, omdat je toch weer nieuwe inzicht krijgt. Je kijkt toch weer anders naar diezelfde werkelijkheid. En ja, het is dezelfde werkelijkheid en toch zie je het anders. En dan denk ik, waarom heb ik dat nooit eerder zo gezien... Hm. Maar dat is ook de uitdaging. En ook... Eh, ja, dat trekt me. Het is een avontuur. Dat een avontuur blijft. Ja. En, eh, en het feit dat je er nooit bent... is wezenlijk. Want anders blijven we zitten en gaan we niet verder. En dat doet u wel. Nog iets anders heel bijzonders aan uw uh, de plaats... waar u woont, is dat u uh, daar nog niet zo lang woont. Want nee. het klooster... Uh, of de abdij is verhuisd. Vanuit het zuiden van het land naar Arnhem. Ja, Een hele operatie is dat geweest. Dat is een enorme operatie. Waar, waarom, waarom bent u vertrokken uit Tilburg en, en heeft u een nieuwe plek gevonden... en zelfs een heel nieuw klooster gebouwd? Ja, dat lijkt heel raar in deze tijd. Soms heb ik me ook afgevraagd van, waar zijn we eigenlijk mee bezig En toch, er is een hele sterke motivatie. Um, toen ons klooster gebouwd werd in de jaren dertig voor de oorlog... lag het in de weilanden tegen een klein dorp aan. Eh, en niemand die eraan dacht... Eh, dat er wel eens een enorme uitbreiding zou komen. Van, van de stad? Van de stad, eerst van het dorp. In de jaren zeventig is het dorp helemaal naar ons toegegroeid. Naar twee kanten. En toen ik in 1977 intrad toen werd er al gezegd... Ja, we weten niet of we hier kunnen blijven. Van, is dit nog een Sissers plek? Dat wil zeggen... onze spiritualiteit is teruggetrokkenheid uit... Uit de bebouwde kom. Dus meer in afgelegen gebieden. En waarom is dat zo belangrijk? En, ja, dat is van het begin vanaf de orde is dat zo geweest. Om zich terug te trekken in de tussenhaanhaaligstekens woestijn. Hm. Eh, om die confrontatie aan te gaan met alle machten en krachten... die er eh, in ons mensen zijn. En, eh, en dat... dat kan beter in de stilte of in de afzondering dan in een stad, bijvoorbeeld? Um, dat, dat is een bepaalde keuze. Bijvoorbeeld voor de Karmel geldt dat hetzelfde. Maar de Karmel is meestal in de stad. Maar bouwt een, uh, een flinke muur eromheen. Dat er is heen. een andere orde. Dat is een andere ja. orde. Ja. En um, maar, ja, Dat heeft ook allemaal historische achtergronden. Maar het is een bedelorde die dus leven van oorspronkelijk dan, nu is dat niet meer... van de giften van mensen. Dan moet je natuurlijk niet in ver weg gaan wonen. Nee, want er zijn er geen mensen. <laughs> nee, dus um, ja, die gerichtheid op van waar komt het nou eigenlijk op aan? Wie zijn wij als mens en waar gaan we naartoe? Um, dat wordt in heel verschillende uh, manieren wordt dat, um, gestalte gegeven. Ja. En wij hebben deze manier gekozen. Ja, en u heeft dus die stilte nodig... De onrust kwam heel dichtbij, dus, ja. dus u moest op zoek naar een nieuwe plek? Ja, en toen werd het Lenschot nog Tilburg... die dus een hele grote stadsuitbreiding wilde en al ons uh, terrein. En toen hebben we gezegd, nu is het uh, klaar, we moeten hier weg. Ja. Maar we hebben een communiteit die echt nog wel een hele tijd door kan. Dus we willen uh, op onteigeningsvoorwaarden... we moeten terugkrijgen wat we hebben. En dat is gelukt. En dat is gelukt. Ja. Maar voor zo'n communiteit is zo'n verhuizing... toch een enorm ingrijpende gebeurtenis, lijkt mij. Ja. Uh, hoe, hoe, wat heeft het gedaan met, met, met de groep? Um, nou, eerst was er veel paniek. En uh, ja, veel verdriet ook. Van, moeten we dit allemaal loslaten en wegdoen? Uh, maar langzamerhand... Uh, ja, sloeg dat om en het is ook een kans. Het is een kans om ons leven opnieuw te doordenken. En wat hoort er nu bij ons? En wat is onze spiritualiteit die toch veranderd is ten opzichte van voor de oorlog? En eh, toen heeft het ons veel dynamiek gegeven. En eh, ja, want zo'n gebouw is eigenlijk onze huid, ons vel. Ja, en dat hou je er dan vanaf. Ja, dat haal je er vanaf, af, maar je hebt hem wel nodig. Dus we hebben heel erg ja, een, onze manier van leven en de, de indeling van gebouw en dergelijke, dat komt heel nauw. En dat gaat ook, dat gebouw vormt ons ook naar stilte en naar eh, naar contemplatie. Dus eh, dat we dat in onze tijd opnieuw vorm hebben kunnen geven, is eigenlijk een geschenk gebleken. Daar uh, praten wij zo meteen over verder, want het is half acht en binnengekomen is uh, Gert Kluk met het nieuws. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Justitieminister Navarro van Curaçao heeft een ontslag aangeboden. Een verdacht in de moordzaak rond politicus Helmin Wiels is dood aangetroffen in zijn cel. En Navarro voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Aanhangers van Wiels hadden al opgeroepen tot een protest tegen Navarro.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 Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, wens ik u goedemorgen nog een keer. Afgelopen half uur maakte u kennis met zuster Benedikt Abdis... van het vrouwenklooster Koningsoord in de omgeving van Arnhem. En we hadden het onder andere over de belangstelling voor het klooster... en ook waarom u verandert. En we hadden het net ook voor over de verhuizing van het klooster. U bent verhuisd van Brabant naar Arnhem. En u zei net, ja, het is ook goed om je huid opnieuw aan te trekken... om even uw woorden te paraphraseren... Uh, het is een heel mooi lichtgebouw waarin u zit, midden in de natuur. Wat heeft zo'n hele nieuwe omgeving voor invloed op de communiteit gehad, als u terugkijkt nu? Um, we hebben natuurlijk heel goed en lang voorbereid. Uh, we hebben er heel veel over gesproken. We hebben de bouwplannen ook allemaal samen gedaan. Um, nou, eerst weer gezegd van ja, wat is liturgie? Hoe willen wij de kerk? Hoe willen wij um, alle andere uh, ruimtes waar we in leven uh, Maar dan raak je natuurlijk ook aan, aan de waarden. Wat zijn nu, nu de waarden van, van onze communiteit zoals die is? En um, het is gebleken dat natuurlijk... we hebben ongeveer anderhalf tot twee jaar nodig gehad om echt gesetteld te raken, want het is ook een hele nieuwe omgeving. Uh, ja, je moet kijken, ziekenhuis, uh, alles, alles, alles. Mm -hmm. Net zoals bij een gewone verhuizing. Net zoals bij een gewone verhuizing, ja, ja en dan met uh, ongeveer dertig mensen. Ja, hele organisatie. <laughs> maar uh, achteraf bekeken denk ik dat het toch heel erg goed is gegaan. En uh, momenteel uh, kan ik zeggen van de hele communiteit... dat we echt heel gelukkig zijn daar. Hm. En dat het nu veel meer een plek is die bij ons hoort... dan dat uh, dan dat geworden was. Nou ja. uh, maar en, en net, Je moet je dan afvragen wat zijn de waarden... Uh, wat is echt belangrijk in, in, in ons leven en in onze spiritualiteit? Wat, wat kwam daaruit? Wat, wat, wat, wat staat centraal? En wat, wat kunt u dan ook in dat nieuwe gebouw... Uh, beleven, terugzien? Um, als ik vanuit het nieuwe gebouw terugkijk naar het oude gebouw... dan denk ik aan een heel donker, somber gebouw. Uh, ik had daar toen ik daar woonde niet zo'n last van. Maar het eerste wat we zeiden van wat, wat willen we voor een nieuw gebouw... dat was licht en uh, contact met de omgeving. Er zijn heel veel ramen. Er zijn heel veel ramen. Uh, contact met de natuur... Um, maar ook uh, vriendelijker voor, een vriendelijker gastenhuis. Um, ja, dus een, een sfeer, uh, een streek ook, die, die veel meer rust ademt uh, dan in Berkelandsgord geworden was. Waar we hebben dus eigenlijk veel meer in de samenleving, direct in de samenleving getrokken werden door uh, geluid, in uh, muziek, harde muziek in het weekend en uh, dergelijke. Um, we merken dat we, ja, dat we toch rustiger zijn. Dat we toch, uh, ja, Ondanks meer... al die gasten. Oh ja, die gasten... die, gasten, um, ja, die storen ons helemaal niet omdat we toch onze eigen ruimte hebben. Hm. En behalve de gastenzusters. Eh, en in de kerk. Eh, zien wij de gasten niet. En houden we ook geen rekening met de gasten. En de oh, keukenzusters. Nee. <laughs> Ik krijg toch de indruk van wel. Oh, nou ze horen er in die zin wel bij. Dat we vinden het wel belangrijk. Ja. Dus als er helemaal geen gasten zijn, dan krijgen we toch zo'n gevoel van... is er iets? Klopt nee, er iets niet? Zijn we niet meer uh, interessant of zo? Ja. <laughs> nee, want als gast heb ik de indruk dat ik zeer welkom ben. Ja, dat is ook zo. U bent heel uitnodigend als community, Hoewel je natuurlijk ook uw eigen leven en, en, hebt. Maar ja. het, is, het is wel het, als gast het gevoel van... Uh, kom maar binnen, ja. kom maar maar bij. Ja, het is ons contact met de buitenwereld. En... Uh, ja, dat, dat is iets wat wezenlijk bij onze spirit benedictijnse spiritualiteit hoort. Ja, dat is altijd zo geweest. Want het is de verbinding met ja, het volk van God. Uh, mensen die zoekend zijn, die onderweg zijn. Pelgrims. Ook al zeggen ze dat zelf niet. En uh, ja, waar gaat het eigenlijk om? Het is steeds verder dat mens worden. Van ja, echt mens worden. Uh, Iemand zei een keer, van we worden als zoogdiertjes geboren... en we hebben een heel leven om echt mens te worden. Hmm. En dat is zo, want dat zoogdierachtige dat, dat blijft er ook in. Maar daarmee zijn we ook heel diep gebond, verbonden met de hele mensheid. En ook al het kwaad dat er is, ja, om dat om te buigen... Het is eigenlijk de ommekeer. Niet dat wij dat doen, maar door het aan ons te laten gebeuren... Eh, ja, dragen wij iets bij aan het grote geheel van de mensheid... die onderweg is naar, naar toch een, een betere wereld. Ja, en die dan af en toe even aanleggen in het gastenverblijf van koningswoord. Ja. Althans sommige van hen. Ja. ja, en in die zin is het ook niet imaginair. Dus uh, in het gastenhuis worden wij ook, uh, komen we ook in contact met, uh, met die realiteit van de wereld. Hm. Heeft u het ook nodig eigenlijk? Ja, ja. ja absoluut. Ja, absoluut. Ja. Wat ook bijzonder is, het is, er is heel veel bijzonder, maar ook bijzonder is dat uh, de abdijkoningsoord een abdij is waar af en toe nog wel eens iemand intreedt. Ja. En niet alleen maar hele oude vrouwen, Ook ik zie daar ook jonge vrouwen in het koor zitten ja. die bezig zijn met een traject om mogelijk zuster te worden. En dat gebeurt ook af en toe. Wat, wat, wat maakt dat, dat vrouwen daartoe overgaan in deze tijd? Ja... De mens is een zoekend wezen en, en zoekt altijd naar de essentie... en ook naar wie ben ik en wat heb ik, wat heb ik te doen in dit leven. En op een of andere manier, via internet of hoe dan ook... Eh, ja, komen er mensen bij ons... En we uh, hebben nu van twee, van 23 jaar een e-mail gehad. En ook al gesprek van, we weten niks van geloof. Maar we zoeken de essentie in het leven. En jullie, jullie weten dat. En jullie moeten ons dat leren. Het is voor ons ook iets nieuws om daarmee om te gaan. Ja, want zo ging het vroeger niet waarschijnlijk. Ik ging het helemaal niet. Want het kwam, ja, je werd verwezen door de pastoor of wat. Maar ik kom toch, trouwens de meesten nog, komen uit een, een gelovig milieu. Katholiek of protestant, dat... Uh, dat is allebei. Dus wij doen ook niks um, expliciet om roepingen te werven of zo. Maar uh, het gebeurt. Hm. En, uh, verwondert u dat? <laughs> soms verwondert het me dat we blijven. <laughs> ja? <laughs> ja. Ja. Maar. Uh, en, en soms ook niet. Maar. Um, nou, het, het, het maakt me wel vreugdevol en hoopvol. Maar ook. Ik geloof dat dit leven heeft iets archetypisch. Eh, dat zit in de mens. En, eh, of dat deze vorm precies moet zijn. Maar ook, ja, we hebben een uitstraling alsof we een hele vaste vorm hebben met ons vast dagorde en dergelijke. Maar eh, wat er al allemaal veranderd is in de tijd dat ik al in het klooster ben, maar ook, ook al ja, vijf jaar geleden of zo. Het is dynamisch, het is echt leven. En het is ook voor ons belangrijk dat we dat echte leven blijven aangaan. Hm. En in die zin denk ik ook, alhoewel de vorm is toch wel heel erg anders... dan wat de meeste mensen leven in hun leven. Absoluut. Terwijl vijftig jaar geleden lag dat veel dichter bij elkaar. Hm. Hoe is dat bij u zelf gegaan? Want u, u bent hoog opgeleid, heeft geneeskunde gestudeerd. Dan verwacht je niet onmiddellijk uh, een, een leven in het klooster. Toch is dat wel gebeurd bij u. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dat is een, een, een lange, ja, toch wel een lange weg geweest. Um, ik ben gewoon ja, katholiek opgevoed in een uh, doorsnee katholiek gezin. Uh, maar ik was geraakt door het evangelie op de middelbare school. Maar ik, uh, ik vond het eigenlijk vrij gewoon... Ik dacht niet dat dat iets bijzonders was. Later kwam ik erachter dat dat wel zo was. Dat is de overmoed van de tienerjaren, zullen we maar zeggen. Ja. ja, en ik wilde iets met mijn leven met het evangelie. En ik wilde ook een waarachtig leven. Ik dacht, ik kan me van alles inbeelden dat ik het heel erg goed doe en dergelijke. Maar ik heb een gemeenschap nodig waar dat getoetst wordt. En waar dat bevraagd wordt. En zo ben ik eigenlijk aan de studie begonnen. In de studenten... Studentengemeente studentengemeente in Utrecht. En uh, ik ben met verschillende gemeenschappen in contact gekomen. Maar uh, daar kwam het woord contemplatie, contemplatief leven op. Zonder dat ik precies wist wat dat was. En uh, ja, maar op een zoektocht via TSE, via een lezing... Uh, een, een leesgroep met studenten en een pastor... Uh, die Bernardus van Clairvaux lazen, had ik nooit van gehoord. En een andere groep, uh, die lazen de pas vertaalde uh, vaderspreuken van de woestijn. Uh, uit uh, ja, de, de derde, vierde eeuw. En mijn hart brandde en ik wilde daar meer van weten. En ik wist niet waarom of hoe of wat. Ja, en zo ben ik eigenlijk op tocht gegaan. En op een gegeven moment, toen heb ik gevraagd in Berkel-Enschot of ik een... Uh, een maand of zo mee mocht leven. Want ik dacht, die mensen leven toch vanuit dat evangelie. En daar kan ik iets van leren. Maar hm. eigenlijk was ik op zoek naar een geestelijk begeleider. En dan had ik in mijn hoofd of achterhoofd van... ja, die moet eigenlijk iets belichamen van dat diepe verlangen... wat ik voel en waar ik geen woorden of handen en voeten aan kan geven. En ik hoopte eigenlijk in dat klooster een, een priester want van huis uit was ik zo opgevoed... een priester zou vinden die mij zou kunnen begeleiden. Dan had ik wel iemand, een oude, oude priester... die eigenlijk... Eh, mij heel goed aanvoelde, maar mm. dat zag ik toen niet. <laughs> dat zie je meestal pas achteraf. Ja. ja. En toen, dus toen ben ik in contact gekomen met de toenmalige Abdis, Dat was moeder Rafael. Heeft u ook een foto meegenomen? Daar gelegen? heb ik een foto van. En dat is eigenlijk mijn grote, zij is mijn grote inspiratiebron geworden. Dus wat wat wat inspireerde aan haar? Wat inspireerde aan haar? Ik ben dus inderdaad geen maand, maar tweeënhalve maand in het klooster geweest. Tijdens en hoe mijn studie. moest het altijd met de studie? Die lag even stil? Die lag even stil. Oh ja. Omdat uh, degenen die, uh, uh, die in het leger gingen, in dienst... die kregen voorrang uh, bij de stageplaatsen. Oh, dus voor ik, de ik moest praktijk. sowieso even wachten. Dus ik moest sowieso even wachten. En ik dacht, dat is een goede gelegenheid om, uh, om dat te doen. Maar uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik... Uh, als ik met moeder wel sprak... dat ik veel meer zei van mezelf... dan ik zelf in de gaten had. Ik luisterde als het ware naar mezelf. En dat ging spontaan. En... Uh, ja, ik, ik, ik verlangde ook naar die gesprekken. En zij zei niet veel. Um, maar ze ging met me mee. En uh, ik vertelde haar mijn ervaringen. En ook uh, ja, alles van mijn leven eigenlijk. En... Uh, ik merkte hoe mij dat opbouwde. En langzamerhand kwam ik erachter dat, dat zij degene was die een leven belichaamde, of le beleefde, leefde waar eigenlijk mijn diepste verlangen naar uitging. En toen ben ik heel erg geschrokken, ja? want ik dacht: uh, me op laten sluiten in zo'n klooster, dat is het laatste wat ik zou ik, aan toch, ik zou toch dokter worden? <laughs> ja. Dus dat, daar heb ik ook, ook tijd aan gegeven. Want ik dacht, ik maak in ieder geval mijn studie af. En ik wil ook nog een jaar werken. Dat had ik een iets andere uh, reden. Maar ja, als ik dan weer in Utrecht was... en in het ziekenhuis rond dat lag mij ook. Maar dan trok ik toch weer naar berkel Want daar ging ik dan later ook regelmatig naar terug. Een weekend of een paar dagen. En als ik dan in in was, dan dacht ik... nee, nee, ik moet toch echt in het, in het ziekenhuis zijn... Hm. Maar hoe dus, heeft u dan die keuze kunnen maken? Tussen twee nou, werelden waar u zich allebei op uw plaats voelde. Ja, inderdaad. Maar langzamerhand voelde ik dat mijn zwaartepunt... mijn diepere zwaartepunt... steeds meer een berkel- en schotlag lag. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment was het voor mij duidelijk. Mijn leven gaat daar verder. En, uh, maar toen ja, was ik er ook al... Ja, toen was het niet zo dat uiterlijk van uh, dat opgesloten zijn en dergelijke. Alhoewel, toen ik eenmaal ingetreden was en die deur achter me dicht viel... toen uh, zag het de wereld er toch wel even anders uit. Ja, wat, wat, wat dacht u toen? Um, ik was ervan overtuigd dat God mij daar wilde. Zonder dat ik precies kon zeggen waarom. En dat heeft mij eigenlijk tot nog toe daar gehouden. Hm. Dat, dat heeft dat een heeft andere invulling of een ander gevoel nu. Maar... Dat is de reden waarom dat ik daar ben. Maar je en, deur uh, dacht, de deur viel dicht. Dacht u dat toen dicht. ook? Of dacht u toen, ik wil eruit? Um, na twee maanden dacht ik... ik heb het absoluut verkeerd gezien. Toen werd eigenlijk... toen werd alles letterlijk donker. En uh, toen heb ik gezegd... Heer, als je mij hier wil... Dan, uh, dan wil ik blijven. Maar als je je... Uh, me niet hier wil, dan, dan ben ik weg. Morgen, <laughs> vandaag nog. <laughs> maar wat zei hij? En toen ging het open. Het ging open. En, en kwam ik weer op dat diepere spoor van... Ja, het is wel die weg. En die weg gaat toch door. Zullen we even luisteren naar uh, iemand die uh, de weg niet heeft vervolgd? Want veel mensen die willen intreden... komen uiteindelijk toch tot de conclusie dat het niets ja. voor hen is. Ja. In 2011 spraken wij met Agnes Holvast. Ze zat negen uh, jaar in het klooster... En op een gegeven moment miste ze iets en daar hebben we een fragment van. We willen af en toe lekker uh, een knuffel hebben of, of gestreeld worden. Of, uh, nou ja, dan heb ik het nog niet eens over seksualiteit. Dat, dat hoort bij ons mensen. En dat miste ik, ja. Dat was uh, flink uh, dobber voor mij. Dat was voor mij wel moeilijk, ja. De laatste jaren kreeg ik steeds meer contacten buiten het klooster. En ik, ik moest op een gegeven moment moest ik, moest ik uh, tot de conclusie komen... dat dat toch te belangrijk voor mij was. Eigenlijk is de weg klaar nu. Ik moet verder buiten het klooster. Ja, verder buiten het klooster. U bent binnengebleven. Ja. U heeft natuurlijk wel in de loop der jaren... ook heel veel vrouwen meegemaakt die kwamen... en toch ook wel weer weggingen. Ja. Uh, wat maakt nou het verschil? Waarom blijft de een wel en de ander niet? Ja, dat is toch een mysterie. Maar wat Agnes daarnet zei... Uh, die affectiviteit... dat is een heel belangrijk gegeven. En... Uh, ik denk in onze huidige aanvoelen van ons mens zijn... dat dat een heel belangrijke plek moet krijgen, ook in het kloosterleven. En daar heeft het vaak aan ontbroken. Ja. Um, ik hield zielsveel van moeder Rafael. Um, wij spraken daar eigenlijk nooit over. Dus op een gegeven moment raakte ik zo betrokken op haar... dat ik dacht dat het niet normaal was... Dus toen, ben ik, toen heb ik geprobeerd om daarover te spreken. En toen zei ze, Och, daar moeten we eigenlijk maar niet over spreken. Um, breng het maar bij de Heer. En ik voelde dat dat juist was. Alhoewel, soms met zo'n antwoord, daar ging, ging het muren tegenop. Mag ik iets meer antwoord? dacht u misschien ook wel. Ja, maar later begreep ik dat zij... Ja, zij kwam ook uit een andere cultuur. Of een andere cultuur, maar toch... Bij ons thuis was aanraken en knuffelen ook niet zo gewoon. Er was, was genegenheid, veel. Mm -hmm. En een, een zoen en een knuffel, dat kon best. Maar, uh, maar erg knuffelig waren we niet. Maar, maar zij had, uh, net als mijn vader trouwens, heel subtiele manieren... om toch het uit te drukken. Een, een schouderklopje, uh, een aai en dergelijke. Durfde u haar aan te raken? Um... Of, was, of was dat niet mogelijk? op de... Jawel, jawel, jawel. Ja. Jawel. Ja. Dan pakte ik haar hand. Ja. ja. Dus uh, dat wel. Maar ik merk nu dat men veel meer behoefte heeft... aan een uh, echte nabijheid. Aan tederheid ook. En uh, dan heb ik het niet over, over seksualiteit. Alhoewel dat ook zijn plek moet krijgen. Maar, maar juist in de tederheid en in de, de zorg voor elkaar ook. En, uh, en ook dat je dat je elkaar laat zien van, ik weet het ook niet. Ik, uh, ik ben ook zwak. Um, en dat mocht vroeger niet? Vroeger was het veel meer naar volmaaktheid. Je moest sterk zijn. Je moest uh, de, de ide het ideaal, ik zeg nu ideologie, was duidelijk. Maar dat zit meer in het hoofd. En wat je er werkelijk van dacht, of werkelijk... dus ook de geloofstwijfel en dergelijke, die hoort er wezenlijk bij... En vroeger ja, kreeg hij veel minder plaats. Mm. U bent abdis, dus u, mag ook, nou ja, u, mag ook, u bepaalt ook voor een deel hoe het leven kan zijn in, in, in de abdij. Wat heeft u veranderd op dat vlak? Als u zegt, van, ik, ik, vind, ik vond ook echt dat dat anders moest. Wat, wat, wat, wat kan er nu in, in, in de communiteit waar u nu leeft, wat, wat bijvoorbeeld niet kon toen u intrad? We zijn hele weg met de communiteit gegaan... maar dat we bijvoorbeeld toch uh, sessies hebben... waar veel meer uh, creativiteit aan bod komt. Um, als uiting van, van ons innerlijk. Waar de lichamelijkheid dus veel meer een plaats krijgt. Ook als vindplaats van God. Als vindplaats van wie ben ik eigenlijk? Um, en, dus, en, en hoe doet u dat dan? Geeft u, geeft u zo uh, met mensen van buiten... Dus uh, dat er echt met lichaamswerk gewerkt wordt. Maar gaat u van... dan met z'n allen dansen of bewegen? Zoiets. Of Oh, ja. Ja ja. oh ja. Ja, ja? ja, ja, ja. Goed. Ja. Um, we hebben een tijd geleden een, een workshop gedaan met uh, Jemme. Uh, maar ook, dus, we hebben nu een traject gedaan van ongeveer uh, drie jaar met mensen van buiten. Dus um, ja, om echt in je lichaam in te, in te gaan... Um, Bodyscan, dergelijke. Van ja, waar zit ik? Waar zit mijn energie? Waar, um, wat is die energie? Um, als ik boos ben, kan ik dan in mijn lichaam daarbij komen. En kan ik daar dan doorgaan. Ook de pijn voelen. Dus ja, vroeger, je had pijn. Je moest maar door. Dat was niet alleen in het klooster zo, dat was überhaupt hmm. zo. Soms denk ik nu wel eens, dan zijn we al te veel bezig met onze pijn. Maar ja, je moet altijd de balans en het evenwicht zien te vinden. Maar dat was, vroeger was het niet mogelijk. Nee. En wat, als het gaat om contact onderling, want u vertelde net... zuster Rafael, ik hield heel veel van haar. Ja. En, en eigenlijk had ik dat misschien nog wel meer willen zeggen... of willen bespreken met haar, maar ja. dat kon niet in die tijd. Ja. Hoe is dat nu als, als in, met, met genegenheid en intimiteit bij u... In de communiteit, hoe wat mag er? Stel ik ik, zit, ik stel, ik ben ingetreden en ik een andere zuster waar ik het heel goed mee kan vinden, waar ik een hele mooie vriendschap mee heb. Is dat, is dat dan mogelijk? Ja, dat is absoluut mogelijk. Maar daar zitten natuurlijk voorwaarden aan. Um, het moet open blijven naar allemaal, dus niet een afgesloten twee-eenheid worden. Mm. En dat merk je wel. Um, ik heb dus met iedere zuster uh, een regelmatig contact. Met de een veel meer dan met de ander. Naarmate de behoefte. Maar uh, de communiteit heeft ook hele fijne uh, gevoel, gevoelhorens... voor als er iets uh, niet gezond lijkt. Natuurlijk zijn er ook jaloezieën. En daar moet je onderscheid in maken. Van, is dat nou de jaloezie? Of... Maar als het open ligt en ook in, het, in de communiteit als geheel... dus we spreken nu veel meer over wat ons drijft. Eh, ook wat, ja, waarom we bepaalde dingen gedaan hebben... of waarom we bepaalde dingen heel ja, mooi vinden, teksten ook. Terwijl vroeger kreeg je die teksten te horen... en dat men het zo fijn vond, en dat was het dan. Maar wat dat met, de, met die ander deed... En, en ook wat intreden gedaan heeft, of hoe men dat zag. Dus een paar jaar geleden voor een huisrapport voor het kapitel hebben we gevraagd van... ja, um, met welk verlangen ben je ingetreden en hoe is dat nu? Mm -hmm. En daar hebben we heel open over gesproken. Dat was heel divers, maar in die diversiteit voelde je de eenheid. Dat was vroeger niet mogelijk. Dan waren er meer, ja, excuseer... Ik, ik wil niet zeggen dat dat... Maar toch standaard antwoorden. Mm. De antwoorden van onze spiritualiteit... ik kent hele sterke geschriften. En eh, we kunnen het allemaal heel mooi zeggen op een presenteerblaadje. Maar wat voelen we eigenlijk? Mm. En waar zijn we? Want het is een pad onderweg. En vaak, voor mijn gevoel... Eh, kreeg je de, de top van de ladder voorgespiegeld. Maar hoe je de eerste, en de tweede en de derde sport op moest gaan... Dat, dat weet, was helemaal niet duidelijk. Dat werd niet verteld. Ja, en dat is wel veranderd. En dat is dus veranderd, ja. ja. En dat heeft u ook gedaan. Heeft u daar mee gewerkt? Ja. Ja. ja. We hadden het eerder al over dat het verschil tussen het leven buiten en binnen... de abdij helemaal niet zo uh, heel groot is, dat verschil. Terwijl wij dat dan wel denken. Wat, wat, wat voor rol ziet u voor uzelf in, in, in deze samenleving, in de wereld? Want heel veel mensen zeggen, ja, u trekt zich terug en u zit daar in de bossen en u bidt en u zingt, uh, maar heeft u ook invloed op, op de samenleving? Of hoe ziet u dat? Uh, nou, Vroeger was het veel minder uh, verschil, maar nu is het wel een heel groot verschil. Met name het omgaan met media, met smartphone en, en weet ik wat allemaal. Ik ga me toch niet vertellen dat u die ook heeft? Uh, nee, die hebben we niet. Maar wel maar, computers? Uh, wel computers, we hebben ook internet. En uh, dat zijn toch uitdagingen dat we daarmee om moeten leren gaan... en dat we die ook niet buiten kunnen sluiten... Maar op, op onze, binnen onze spiritualiteit... en dat vraagt nog veel overleg... en gesprek met elkaar. En dat is ook langzaam groeiend. Wat wij... Ja, ik denk de herkenning... van eh Ik denk dat iedereen wel eens... hunkert naar een, een, een eenvoudig leven. Nou is ons leven ook niet eenvoudig... maar van, van de andere kant is het wel eenvoudig. En eh ja, daarin kunnen wij toch, dat merken we ook naar de gasten toe... Eh, daarin kunnen we iets meegeven, iets delen. Delen van ons leven en van, van wat ons te harten gaat. En eh, ja, dat komt over, blijkbaar. Ja, ja want mensen staan in de rij om bij u langs te komen. Ja, ja. dat was ook heel merkwaardig toen wij weggingen uit Berk Lendschot. En dat heel veel mensen enorm voor ons opkwamen en, en ons wilden houden... terwijl ze in feite nooit in het klooster kwamen. Ja, dus dat contact, dat was er. Ja. Wij, hebben, wij vragen altijd aan een van onze dichters om een gedicht te schrijven voor onze gast. In dit geval is dat uh, dichter Menno van der Beek. En die heeft het volgende gedicht voor u geschreven. Een gedicht voor Benedict Tissen. Uit Berkel en Schot moeten vluchten voor een winkelcentrum. En dat met zusters die met houten lepels eten, omdat gewoon bestek zo hinderlijk kan rammelen. Maar het is wel gelukt, richting de vrijstad Arnhem. De klok is ingewijd, de regels gingen mee en zelfs de dode zusters zijn van plaats veranderd. Strikte sisterciensis zijn benedictijnen. En Benedicte zelf geloofde in stabilitas... Dus laat de mens in Berkel en Schot maar gaan winkelen. Pakt u bij Arnhem weer uw houten lepel beet om een eenvoudig vegetarisch maal te eten in grote zwijgzaamheid? Misschien kunt u ons waarschuwen... als het u lukt om grote innerlijke rust te vinden. Het gedicht van Menno van der Beek. Ja, dat klinkt een beetje... Het klinkt, ik vond het aan het eind een beetje cynisch klinken. Alsof het toch niet gaat lukken met die innerlijke rust. Het gaat niet om innerlijke rust. Het gaat om vol mens te worden. Een levend mens. En een levend mens is geen innerlijke rustmens. Dat is... Dat is ik hoop zelfs na onze dood dat we geen innerlijke rust krijgen. Weet u dat? Dat is toch wat mensen denken dat u daarmee bezig bent. Maar dat is niet zo. Nee. Leven. Volop leven. Vol menselijk leven. En uh, dat is met pijn en verdriet. En dat is met vreugde. En dat is... Uh, ja, dat is echt in gemeenschap met elkaar. En dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Ja. Omdat we altijd anders zijn. En hoe meer we elkaar leren kennen, hoe meer we op ons anders zijn stoten. En, eh, en dat is de grote uitdaging ook. Dat is onze vreugde en onze grote pijn. En dat blijft. <laughs> en dat blijft. Mag ik u heel hartelijk danken, zuster Benedictissen, voor dit uh, gesprek. Uh, dank u wel dat u hier naartoe wilde komen. En goede reis terug naar de abdij. En hartelijke groeten aan de alle zusters daar. Dank u wel. En in, en in november hoop ik weer bij u langs te komen. Een paar dagen. Als u dit gesprek wilt terugluisteren... ga dan naar de website eo.nl slash dit is de zondag. En straks na acht uur op deze zender vroege vogels. Janine Albrink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar ga je het over hebben zometeen? Nou, ik dacht voor het dramatische effect. Water. hou ik <laughs> even mijn mond. Regen. <laughs> ik hoor het. De buitenmicrofoon staat hier aan. En toch gaan we zo meteen naar buiten. Met een vaste bellen van de Venolijn. En in onze hand een heel bijzondere kaart. En verder gaan we het hebben over zandhonger, bioballen en veel regen dus. Vroege vogels, zo meteen.